Nieuws van 10 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Vijftien Feyenoord-supporters die zich in Rome hebben misdragen... mogen de Kuip niet meer in. Justitie zegt dat tientallen andere Feyenoord-aanhangers... ook nog een stadionverbod krijgen. De hooligans raakten in Italiaanse hoofdstad slaags... met de politie rond de Europa League-wedstrijd tegen de AS Roma. Daar beschadigden ze onder meer een eeuwenoude fontein. 15 hooligans hebben een voorlopig stadionverbod gekregen voor thuis- en uitwedstrijden van Feyenoord. Later wordt bekeken of het een officieel stadionverbod wordt en of het wordt omgezet in een landelijk stadionverbod. Als het verdwenen toestel van Malaysia Airlines eind mei nog niet is teruggevonden, dan komt er een nieuw plan. Dat zegt de Maleisische minister van Transport. Hij wil dan alle data van de vlucht opnieuw laten onderzoeken. Er wordt nu nog steeds gezocht in een groot gebied in de Indische Oceaan. Vandaag komt de Malaysia Airlines met een tussenrapport over de ramp. Verwacht wordt dat daar niets nieuws in staat. Morgen is het precies een jaar geleden dat het toestel van de radar verdween. Bij een aanval op een restaurant in Mali zijn zeker vier mensen doodgeschoten. Het zijn een Fransman, twee Malinezen en een nog onbekende Europeaan. De aanval was in de hoofdstad van Mali, Bamako. Vlak daarna werd in de buurt een Belg gedood... toen er een granaat in zijn auto werd gegooid, schrijft de BBC. Zouden twee mensen zijn opgepakt... Een week geleden sloot de regering van Mali nog een vredesovereenkomst... met verschillende gewapende groepen. Een groep schrijvers en hoogleraren... wil een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Ze zijn daarom een burgerinitiatief begonnen op euro.nl. Onder andere Arjo Klamer, Jord Kelder en Thierry Baudet ondersteunen het pleidooi. Ze willen onder meer weten hoe het kan dat politici zich niet veel meer zorgen maakten... over de financiële stabiliteit van Nederland...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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. ZFM met, met nu. U. Goedemorgen Zandvoort. Rust in de tent, Hotel Hoogland zo gezegd. Eén zeer goedemorgen. Stilte op voor de storm. Ja, stilte ben. voor de storm. Buiten bouwt zich van alles al politiek op. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar in Hotel Hoogland, moesten weer gezellig. Ja, een koffie. Thomas doet de techniek. En Gerry Rutte en Gert Kuik hebben de redactie gevoerd. Waarvoor dank. We Waar gaan we het allemaal over hebben?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 uh, voor de derde nou, keer? Voor de derde keer. Maar laat hem nou maar eens uitleggen hoe dat in elkaar zit. Daarna uh, komt Hilly Jansen, een tentoonstelling toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Ja, een heel klein tentoonstelling is dat. He, heel klein. Heel klein. Uh, we gaan het zien. En daarna komt Hans Rijmers ons weer vertellen over jazz in Zandvoort. Nou Gerard, we hebben het uh, proberen te overbruggen. Totdat jij je jas uitgetrokken. Ja, dat is helemaal gelukt. <laughs> Zat je vast in de hoge weg? Uh, oh, precies, ja. <laughs> ja <Dat zal> ik... <laughs> en toen kwamen er een paar oudere dames. Ik denk, ja, dat, dat moet ik toch door het zand heen fietsen. Dat is geen probleem op zich. Dat ben ik wel gewend. Ja, dame, ja, ja, ja. Maar, uh... Goed.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 Uh, ja, die krijgen bij mij voorrang. Mooi. Ja. Er zijn er uh, twee, hè? Twee, twee, ja, twee waterschappen ja, zijn er. Ja, dus ja. daarom, ik denk, nou, dan ga ik daaruit kiezen. Ja, nou, ja, okay. Los van de politieke partij. Oké, okay, net is uh, goed. Gewoon uh, kennis, eisen, daar ja, gaat het ja. om, deskundigheid ja. ja, ja, bij die waterschappen. Uh, ja. Wat ga je ons vertellen over dat nestje? Ja, nou inderdaad. Ik, ik heb vorige week, ik Twitter Ik ben de twitterende boswachter. De <laughs> twitterende Daanwachter. Ja, ja, ja. Het ja. gaat allemaal door die media. Ja, het is van alle kanten uh, rukt uh, dat op. Maar toen dacht ik nesteldrang. Ja. Had ik, en, en, dus daarom heb ik een vogelnetje bij. Ja, de mensen thuis zien het nee, weer niet. Beschrijf nee, nee. uh, dus het, uh... het, het, het Ja, nou, het, is, het is een hoop strooi. Ja, het is, ja, het, en aan de binnenkant is het afgewerkt met een soort uh, slijk. Ja, een beetje slijk inderdaad. Ja, maar kun je dan zien wat voor nest het is? Uh, ja, dit is een uh, merelnest geweest. Maar deze die had dus uh, niet zoveel takjes uh, in de buurt. Maar heel veel ja, fijn gras, zeg maar.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 in de familie. Ja, nee, daar begin ik nou weer over. Nee, allemaal... Al, nee, maar allemaal nevies en nichtjes. Die, de ene is weer... Uh, ja, niet de neven, maar de nichtjes. Dan weer, die weer zwanger en die weer zwanger. Ja, maar het is het tijd. En hè? Dat ja, is voorjaar, ja, het is Ja, he? het lijkt ook wel. Dus, maar die maar gaan ook een nestje bouwen nu. Die gaan allemaal nestjes bouwen. <hijt> ja. En uh, ik heb het wel even opgezocht op Google. Ik denk, kan het wel nesteldrang, maar dat is een hm. goed woord verder. En uh, als je dan bij de Zandvoortselane binnenkom, je komt langs die rembaan en dan zie je in de ja, die aalscholvers met de hele grote takken, dat ja. zijn echt grote takken, hun nest alweer aan het opbouwen. Ja. En waar ook, moet je eens kijken, de concurrentie, het territoriumgedrag van de roodborstjes. Want het is een hele felle tand of een felle heer. Maar ook de merels, hè, de, de, de mannetjes, die, dat zijn de zwarte merels, zeg maar. Hoe ze aan het knokken zijn.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 Aan de zijkanten, waar wat slappere, kleinere boompjes staan... en wat lager of wat hogere takken die heen en weer uh, sweepen... daar zitten dan die, die jonge mannen en vrouwtjes... die, ja, die proberen voor het eerst maken ze een nestje... niet zo deskundig nog en uh, ja, ook nog niet zo sterk... om de mooiste plekken te krijgen. Mm -hmm. en, uh, dus bij ailschoffers is dus dat ook, is ook zo. Dat is ook een, een rangvol. Ja, ja, heel duidelijk... Uh, die hoge populieren, daar zitten ze graag in, hè, rond die renbaak. Op droge zo. Ja, Het, uh, ja, de vleugels ja, uitgevangen over aalscholvers. Uh, ik heb wel eens horen vertellen dat aalscholvers uh, zijn natuurlijk mooie vogels, maar uh, ze roven alles leeg wat, uh, wat leeg te, te roven is. Ja, ja de, de binnenvissen zijn ja, er niet zo gek van. Ze zijn er niet blij mee, hè? Nee, helemaal niet. Want ze, in, in, de, in die broedseizoen, zeg maar, als die jongen dan, uh, als de eieren zijn uitgekomen, anderhalve kilo vis per dag, hè, vissen ze en in de Noordzee. Ze zijn altijd ja. aangekomen vliegen. Ja. Ja. En dan hebben ze ge, gevist en dan gaan ja. ze dus naar, naar de nest. jongen, ja. naar het nest. Ja, en, ja precies. En dan, dan ja. zitten hun krop vol, ja. hè.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 Vet, het, ja, het is, omdat ze niet zoveel vet aan de veren. Ja, gaan vaak heen en weer gaan ook, ja. om uh, voedsel te halen. Ja, precies. Dat, en, en die krop is dan vol en uh, die veren moeten weer drogen. Ja. Altijd over die. vertel ik altijd. Kijk maar naar de watertoren van Zandvoort. En dan zie je ze altijd heen en weer vliegen. Zo langs die watertoren. Ja, ze een dat is een, een beetje een die watertoren voor, uh, voor de vogels. Want ze moeten ook uh, uh, oriënteren naar het uh, nest toe. Um, we gaan eens even naar de kalender kijken want hij loopt af zie ik. Ja, hij loopt af. De nieuwe die ligt oh, die ligt bijna alweer klaar <laughs> ja. in, in uh, We ja. hebben nog een we hebben nog een kalender voor maart. We weer koffie, weer weer koffie. Ja, we hebben uh, nog paar. Hoewel die eigenlijk ja, ui... is een open. Ja, dat de Ja. Van Ja. Ja, dat vind ik mooi. En wel opgeven, natuurlijk. ja dat opge... en op de website kijken of hij niet al vol is want het is een populaire uh, excursie ja. dus uh, ik dan weet ik niet zeker of die nou al vol is uh. Je kan uh, kijken op www.waternet.nl awd ja precies dat ja. Een... ja dat is het en, en uh, ja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 Uh, Zandvoort Toch wel. Ja, je een je ja. ja, dat is mooi hoor. Bij de ingang Zandvoort -Slaan. Hij is verder uh, inderdaad gratis. Het niet... ja. ja, toevallig. Nou, dat is wel heel leuk.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 in plaats van de fiets, betaalde fietsdiscussies. Alle fietsdiscussies zijn vanaf nu gratis. Oh. Het Hele jaar. Want dat lijf plus, oh. ja, daar moeten we eigenlijk de Europese Unie voor bedanken. Hè. Wij krijgen een subsidie. Maar we moet, zijn daar verplicht zoveel mensen rond te nee. leiden door de duin. Nou, en met die fietsdiscussies kunnen we twintig mensen meenemen. Komen ook in de verboden gebieden natuurlijk. We laten vertellen alles over de waterwinning. Maar ook over, de, over het lijf plus. Het Aanpakken van de Amerikaanse vogelkind. Ja, ja, ja. Over de oh ja, dat vertellen.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 Want uh, nou, oh, men schrok daarvan. En het, als je het artikel leest. dan. Uh, de Natuurvereniging zegt ook van. nou, dat is niet normaal al gekapt. Nee, nee. Ze hebben. het artikel. ze hebben ook een artikel over ons geschreven. Er ja. is foute informatie ingekomen. Dat vind ik een beetje slordig van de krant. Oké. Okay. Moet je altijd mee uitkijken als je dit zegt. Hè? Maar. Uh, verkeerde fouten erbij. dat denk ik oh. ja. En het zijn toch altijd een paar. dezelfde mensen die naar de krant schrijven. Het, en. Uh, ik toevallig had ik met mijn Live Plus discussie van van de week. liet ik het ook zien bij een renbaanveld. waar al die Amerikaanse vogelkers zijn verdwenen. Ja. En daarbij zijn inderdaad ook wat oude, andere bomen verdwenen. Ja, ja. Uh, dat is zonde, hè? Het ja. is wel zonde, maar je ja. kan, je, als daar zo'n oude boom staat. hun komen met zo'n grote trekker. ze plaggen ook, ook af. Hè? Dus ja. 10 centimeter humusrijke grond halen ze weg. Want daar zitten alle zaden in. Uh, ...van die vogelkest. En dan staat het er volgend jaar weer. Ja, komt weer terug, hè? Ja, plus de oudere mensen. Ik had, ik had een paar uh, een stuk of zes... ...oude Amsterdammers had ik mee. Die ja. zeggen: kijk, het is, weer, ja. het is weer een duin. Ja. net als uh, ja. jaren ja. geleden. Ja. Ja. Zo zag het duin er gewoon uit. Ja. Het zand, stuiverig. En dat vind ik juist wel heel mooi bij, die, uh, bij de renbaan. Maar goed, niet iedereen is er even tevreden mee. En met 800.000 mensen op ja, jaarbasis ja, ja, heb je dat ja. natuurlijk altijd. En ja. dat zijn ja. Ah, het zijn er maar een paar die dat schrijven ja. en ja. al te klaar. Ja. Maar dat heb je toch altijd. Hè. Je hebt zoveel de... mensen, zoveel wensen, zoveel zinnen, eh, noem maar op. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja. Ja, wat is dat voor een uiltje een wat uiltje? daar staat? Kruppen. Oh ja, dit ja. <laughs> wat is dat? Ja, dat, ik wel, dat gaat binnenkort ook weer gebeuren. De volgende keer als ik kom, kom ik met een nieuwe struiden met mijn avondexcursies. Ja. Oh ja, ja even leuk. Kijk of je het doet, hoor. Oh. Okay. Dus de, de agressieve uil. Ja, ja, de, de, ja? de oe, Die heb ik ze slagend. Nee, ja, ja. oh. nee, hadden wij die maar bij ons? Zeg. Nee, dat is die is zelf heel zeldzaam ja. bij ons. Ja, die is, komen die, niet, de, uh, niet nee, vaak nee. voor. Nee. Ja, dit is, de, maar, dit uh, is eigenlijk ja. het geluid van mannetjes Oké. Okay. En uh, die gebruiken we wel eens met excursies om de andere mannetjes een beetje te pesten. Oh. En dan beginnen ze, gaan ze erop reageren, ja, ja, ja, ja. weet je wel? Maar eigenlijk standaard is als ik een uh, nachtegalen excursie heb he. die hebben we straks weer uh, april en in uh, begin mei ja. of we uh, hebben een uh, avondexcursie dan uh, hoor je eigenlijk de eil altijd wel eens een keertje maar goed dit, dit fluitje heb ik wel eens bij me ook, ook met mijn kinderexcursies ja. he, kijken het, wat is, we... uh, ja. Ja. het is zien ja. het is het is en ervaren en luisteren, luisteren ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. in de natuur ja. Eh Bedankt voor deze uh, uitleg. Uh, je kan nu rustig je koffie gaan opdrinken, ja, ja. want wij moeten door naar het politieke geweld. Uh, wij uh, hopen jou binnenkort met een nieuwe struine te uh, Ja, ja, daar daar ja en dan Heel krijg je uit. ook uh, meer tijd. De en dan gaan we ook je wat ook uh, meer tijd. Ja. Nou, als je dan uh, wat minder over de hoge weg gaat, dan komt het allemaal goed. Ja, Gerard, bedankt. pad. rode pad. Vrede Vrede pad. pad. Dankjewel. Mild as a dad, at his father Those are the rights of the estates Girls don't cry, you're the son, not his offer How could one ever believe in this world So empty of morale, chivalry of justice How could one even believe in this world? with me where one's fault is another man's pleasure those are the laws of gravity like comedies me left at the king's falling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 Ja, te sleutelen aan dat systeem wat het zo heel lang zo goed heeft gedaan. Ja, dat is jammer. Maar hoe, hoe komt het nou dat, er, dat de provinciale statenverkiezingen niet echt leven bij de, bij de, bij de nou ja, burgers? Dat, dat, er wordt deel, toch genoeg het, het, aandacht aan besteed? Ja, zeker. Maar ja. het is ook deels waar. Want als u kijkt de afgelopen maanden dat de statenzaal bom en bom ja. vol zat met mensen.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 Uiteindelijk is dat 685 megawatt geworden. Ja. We hebben op dit moment zo'n 300 megawatt draaien in Noord-Holland. Uh, er is een heel groot project in de Wieringermeer. 350 megawatt. Uh, wat valt onder de coördinatie van het Rijk? Want dat is, dat is de Rijkscoördinatieregeling. Dus wij moeten nog 100 megawatt neerzetten. Dus ik durf te zeggen dat het mij gelukt is om de schade... Beperkt Perfecte, te houden. Uh, en nou, nou loopt de discussie. Ja, en waar komt dan die 105.5 megawatt te staan? Nou, ja. En die discussie loopt...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 Ja. Maar uh, inderdaad, sommige vragen ja. mensen wel eens een, wat doe je nou daarbij. Nou ja, ja. Een, een, een, van alles. een het vak van gedeputeerde dat, dat, dat kost je als je het goed doet. gewoon 80, Veel tijd hè. He? Ja. Ja. Ja. Ja. Um, we hebben uh, hier een aantal spierpunten. Het Fonds Waardevolle Herbestemming. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, daar kan ik wat over vertellen. Wij hebben uh, eigenlijk in elke uh, gemeente, dat zijn er 51 in uh, Noord-Holland, hebben we wel een, een kerkgebouw staan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 nou, de andere heb ik net al genoemd. De vrijwilligers? Ja, de, de vrijwilligers. vrijwilligers zijn natuurlijk het cement van de samenleving. Nou, d -d -d -d dat vind ik altijd wel grappig, dat roept iedereen wel. Maar, maar, wat is maar we zo. doen er nog niet zoveel meer aan. Maar nou, we doen er wel veel aan. En, en, en dat is nou juist waar het om gaat. De provincie heeft nog niet zo lang geleden een behoorlijke discussie gehad over wat onze kerntaken zijn. Waar moeten we ons nu op focussen? Dat heeft ook te maken met het feit dat die provincies veel minder geld krijgen ja. natuurlijk. Maar wij hebben gezegd, dat kan best zo zijn, maar daar mogen die vrijwilligers niet de dupe van worden.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 Tussen werken, recreëren en natuur. Mm -hmm. En he hebben ze een sterkere rol gekregen? Wel, Die ruimteordening, daar is de ja. provincie natuurlijk de baas in ja. Holland. Ja. Met onze structuurvisie. Ja. Dus daar zijn wij een hele belangrijke partij. Maar ook de natuur is gedecentraliseerd. Het ja. landschap is ja. de natuur. Ja. Ja. En dat, dat moet je ook niet bij een gemeente uh, wegzetten. Daar is een provincie uitermate goed geschikt voor. Voor het betere overzicht? Ja, voor het betere overzicht. Als je praat over het Nationaal Natuurnetwerk. Dat mm -hmm. heet ervoor een ecologische hoogstructuur. Ja. Dat kun je niet aan 51 gemeenten overlaten. Want nee, want de één wil wel een over... brug en ander niet. Ja. Ja. Nee, maar zo is het.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 Er zijn een aantal gemeentes die hebben gezegd: wij zijn daar nog niet klaar voor. Ja. Nou, en... Merk je dat in de provincie, ja. dat je nog steeds helpen hoort? Dat is precies wat ik ja? doe. En, okay. daar, en daar is dit, vangnetje voor. Dat vangnetje in het programma hebben staan. Okay. Ja. Wat zijn de persoonlijke speerpunten van meneer Bond? Ha.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 Uh, als je nou praat over wat vind je de belangrijkste van die drie. Dan is dat voor mij wel de, de belangrijkste. Als dus ik zelf ook nog vrijwilliger ben. Heeft u daar dan, wel tijd voor? Want hebben we hebben net die lijst doorgesproken. Daar maak je tijd voor. Dat ja. is in het bejaardentehuis. Uh, dat staat ah, nog vlak in de buurt van mijn ouderlijke woning. En daar oh. ben ik al uh, nou eigenlijk vanaf mijn tiende bij betrokken eigenlijk. En als ik dan nog wel eens een uurtje over heb, dan, uh, ja, dan ga, ga ik daar ik af en toe even helpen. Nee, dat is nee, leuk. Ja. Er wordt uh, ook hier in dus Zandvoort wel eens geroepen als alle vrijwilligers gaan zitten, dan, uh, dan staat het Zandvoort stil. Ja. Maar ja. dat is dat natuurlijk is eigenlijk vreemd, ja. In, in ja. heel, in, in ja. dus heel Nederlands. Ja, dat gaat voor heel Nederlands. Uh, ga je maar klaar. eens kijken op de sportveld. <laughs> hey, Wat ik ben ja. zelf ja. ook acht ja, jaar bij de FC van En dat draait gewoon op vrijwilligers, die hebben duizend leden, waarvan heel veel kinderen. En dat kan gewoon niet zonder dat er jeugdleiders nee. zijn. Dat er jeugdtrainers zijn. En dat is dan al één vereniging waar ik het over heb. Maar zo is het in heel Nederland. Ja. Maar die... Uh, dat wil ik er nog een, een soort van kant energie bij zit. Want ook daar zie je uh, niet een soort verloedering... maar een soort vermindering. Ja, in, in, in, uh, in andere uh, sectoren zie je wel... meer vrijwilligers. Ja. Ja. Maar je ziet nou ook wel eens dat kinderen gedumpt worden. En uh, er is toevallig één is dan uh, de Sjaak... die de kinderen mee moet nemen. Ja. Nou ja, ik dat is ook raar. En daar zit hij toevallig. Ik, dat zelf, <laughs> ja. ik heb het zelf ook jaren gedaan... En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 Het vooral dat ze zelf is om die balans ja. te zoeken in hun ja. leven. Uh, en dat ze zorgen dat ze niet alleen maar werken, maar dat nee. ze ook inderdaad op die manier een goede ja, balans is, uh, vinden is in hun gezin. Belangrijk. Vrijwilligerswerken is, is in dat geval ook ontspanning, vind ik. Absoluut. Top? Ja, je krijgt er heel veel voor terug. Ja. Maar dat is ook, dat is het leuke ervan. van. Je doet het ook vanuit een bepaalde mm -hmm. uh, passie. En daar dat gaat het ook niet om geld. Want nee. dat geld waar nee. ik het net over had. Dat is met name voor opleiding. Voor begeleiding. Dat ze het hun werk goed Belangrijk, kunnen doen. Daar maar. is het voor. Want je moet ze niet gaan betalen. Dat is niet de bedoeling. Nee. Maar het nee. is wel de bedoeling dat je ze goed kunt opleiden en begeleiden. En die steun verdienen ze zeker. Ja, helemaal eens. Ik zou daar haast nog even op doorgaan. Want er zijn <laughs> vrijwilligers die moeten die kussenschat hebben. Die moeten die kussenschat hebben. Ja. Dus je, je, je kom, nou, maar Met name die vrijwilligers in het groen. Die moeten wel weten hoe ze een boom moeten snoeien. Die moeten wel weten hoe ze ja, een boom moeten ja, ja. snoeien. Je, je moet ze opleiden. Snap je? Die kennis moeten ze wel hebben. En daar is het voor. Nou. Goed, meneer Bond, uh, hartelijk dank voor dank uw u u tijd. Uh, de delegatie heeft het de dasje al omgedaan. De Van oranje tot groen, de bus staat klaar. Uh, Europa oh. zie ik hier aanwezig. Ik wens u vandaag uh, heel ja, veel leuk. plezier in, uh, in ja. Zandvoort ja. en in Haarlem. Dank u wel. Ja, dank je wel, tot ziens. Dank wel.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 Ik heb me als lijstduur gecommenteerd tot de CDA. Omdat ik sta voor, voor, voor de principes, sta voor de partijstandpunten voor dit onderwerp. Mm -hmm. De specifieke kennis die ja, ik op het moment moet ik zeggen... Ja, die, ik kan nu niet zeggen van nou, um, deze je dijk... zo hier dijkje hier, een dijkje daar. Nee, <lacht> nee. Dat, dat absoluut niet, nee. Maar ik weet wel wat ik voor Zandvoort wil. En kijk, okay. als Zandvoort te zijn heb ik me gezegd van nou, op 21...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 En dat, er een, uh, dat het CDA groot is om dat in ieder geval uh, te regelen in de waterschappen. Rijnland. Ja. ja, dat is heel belangrijk inderdaad. Ik heb hier een uh, prachtige answerkaart in mijn handen van, uh, van Jan Bela aan de voorkant samen met Ander Zandberg. Um, moest hier nog wat over verteld worden?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 Het is een kaart die je kunt verzamelen. En aan de andere kant staan, uh, de, staan uh, ik en Andor. <laughs> en het is een soort van, uh, ja. Herken ons. Herken ons, inderdaad. En, um, het verleden en toekomst. Het verleden in toekomst, ja. Toekomst. ja. ja, ja. Leuk. Ik vind ze uh, prachtig. Heel mooi. En uh, we kunnen natuurlijk nooit meer terug naar deze, uh, nee. uh, deze stad. Maar het is natuurlijk wel iets wat je, uh, en dat komt bij anderen ook, houden wat je hebt. Ja, daar staat het. Dat is de ook schermen. typisch CDA.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 Om maar, eh, om maar te veranderen. Om te veranderen en te veranderen. Oh. Zit je zo ook in die waterschappen? Of echt dat punt van, van het schone water, dat wil je vasthouden? Want dat is, het is natuurlijk al zo. Ja, kijk, op dat punt, even kijken naar schaliegas. Dan zeg ik wel van ja, we hebben... Maar iemand hebben... heeft dat al geroepen. Ja. Hoe bedoelt u? Dat schaliegas.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 Dat is altijd onze aandacht. Ja, dat is natuurlijk. Ja, daar vraagt u ons wel weer wat. Ja. Nee, als we toevallig op die winmolens mogen hebben nu. We hebben de laatste tijd hebben we in de campagne... de VVD-moment is goed bezig met campagnevoeren. Ja. Ja. Ze moeten zelfs WOP-verzoeken ingaan dienen... tegen de eigen minister die notabene verantwoordelijk is... voor de windmolens binnen die 12-mijlzone. Ja. Ja, het is eigenlijk diep triest dat ze er ook nog zo trots op zijn. Ook. Het CDA heeft ervoor gezorgd dat er in de Kamer... waar het op het moment actueel is... waar zij er ook over gaan... dat achter de vragen heeft gesteld... waarom zijn die onderzoeken niet openbaar? Mm -hmm. En dat gaan we zo snel mogelijk dat ik hoop, ik hoop we daar antwoord krijgen. En ja. waarschijnlijk heeft Ja er net ook over gesproken. Binnen de heeft provincie zijn, is het CDA voor vrij uitzicht, voor behoudwerkelegenheid. Ja. En daar staan wij pal voor. Ja, dan hou ik toch mijn stelling uh, staande dat uh, alle partijen zij en zij dat moeten gaan doen. Ja, dan en dan moeten we die maar even die, uh, die partij trots aan de kant zetten. Ja, en dan ga je maar eens naast natie VVD lopen. Door. En zeggen: wij ja. zijn samen tegen die windmolen. Ik ga dat van de, nou, Uiteraard ja. ga ik natuurlijk. Als we dat gaan promoten, Jan, ja. dan uh, zijn we je uit dankbaar Jan. Uh, Lijstduur op de waterschapsverkiezingen voor het CDA. Ik uh, wens je veel plezier. Dank je wel. En uh, ook nog in de plaatselijke politiek. Dank je wel. Dank je wel, Jan.